yellow submarine Every one of us has all we need, sky of blue and sea of green, in our yellow. Wat een prachtig nummer, hè? Blijft een prachtige klassieker van de Beatles. Je wordt Yellow Submarine aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Op deze zondagmorgen een mooie dag, een warme dag. Um, welkom dus. Uh, en blijf lekker luisteren, want we hebben ook in dit uur... met iets meer tempo dan het vorige uur... heel veel lekkere muziek voor je. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere Middle of the Road. Toch wel een mooie oude, vind je ook niet? We draaien best wel wat veel oude meuk in de show. Uh, terecht ook, want er is wat moois gemaakt in het verleden. Can't take my eyes off you. Um, van langer geleden dus 1982 van de Boys Town. Gang. En je hoorde ook nog Middle of the Road met Sacramento. Een van de drie of vier nummer één hits uit de jaren zeventig. Je hoort ze allemaal hier bij ZVL. Straks een reportage van Jeroen Vergent van over een kwartiertje ongeveer. En dan gaat hij het hebben met het straatpubliek over wat zou u eigenlijk doen als u zeker wist dat u niet kon falen. Geen fout kon maken, niks kon stranden. Nou, de antwoorden hoor je dus straks hier bij ZVL.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 wij voor in je stem, je van mij. nacht niet hier geweest je zal wel weer zijn blijven hangen op het feest zo gaat het alle tijd ik ben er langzaam aan de reden die je hebt voor je afwezigheid is meestal onderdacht en 13 in dozijn. ik slik ze elke keer weer en staat het pijn en heb zo'n voorgevoel ik raak je kwijt dus vraag je ik wil niet dat je liet ik wil niet dat je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 Ik hul de dagen in gesprek.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 Misschien. Een bijzondere combinatie zou je kunnen zeggen van twee bands. The Counting Crows en Bluff op deze mooie zondagmorgen. Je uh, hoorde Holiday in Spain. Daar zou je nu niet moeten zijn denk ik. Want de temperaturen in Nederland zijn al hoog genoeg voor een mooie strandvakantie. En in Spanje wordt het alleen maar heter. En ik las laatst in de krant dat de toeristen niet meer zo welkom zijn aan de costa's. Het is te veel geworden, zeggen ze. Nou goed. Geef het je maar even mee. Verder hoorde je overigens hier in de show Paul de Leeuw. En ik wil niet dat je liegt. Over een minuut of acht, zoals ik al zei, een reportage van Jeroen van Gent. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren hier naar ZVO. Op deze mooie, ook wel weer luie zondag. Oh, They make it very clear, they've got no room for rage. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> They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 Ze waren er veel opzien in de jaren 70 Deze lieden de van Village People. Vanwege hun outfit natuurlijk. En uh, ze hadden een paar prachtige hits, Waaronder deze YMCA. En daarom hoorde je hem hier in de show. Small Faces ook hier bij ZVL met Lazy Sunday. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Uh, zijn de goede voornemens van januari al inmiddels vergeten? Ze zijn natuurlijk alweer een beetje bakken zou je kunnen zeggen. Een halfjaartje oud. En wat zijn voor u de voorwaarden om aan iets nieuws te beginnen? Wat zou u eigenlijk doen als u zeker wist dat u niet kon falen? Interessant, hè? Uh, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, daar zijn ze. Uw antwoorden. Ja, een hypothetische vraag natuurlijk. Want in werkelijkheid kan het niet echt. Maar wat zou je nou doen als u wist dat u niet kon falen? Vraagteken. Wat zou ik dan doen? Ja. Dan zou ik denk ik in de regering gaan zitten. Hey. En proberen om de polariteit in deze samenleving uh, wat uh, te laten verminderen. Zorgen dat uh, de mensen aan de onderkant van de financiële samenleving... Uh, want anders uh, allemaal, uh, we zijn we allemaal gelijk... Om die echt te helpen. Als het niet kon falen, dan, uh, dan zou, zou ik een, een bedrijf starten, denk ik. Ja, <laughs> ja. Wat niet ja. failliet kan gaan. Uh, precies, ja. ja, ja, ja. Maar waar denkt u aan wat voor bedrijf? <laughs> ja, schoenen. Ja, ik werk in de schoenen. Dus, oh. ja, ja, ja, ja. Een schoen is eigenlijk die nooit failliet kan gaan. Ja, precies, zoiets. Ja, ja. Serieus? <laughs> zoiets. Yes? Ja, denk ik, zoiets. Het ja. we, moet wel een beetje je passie zijn, dat is het belangrijkste. Okay. Ja. ja, moest alles lukken, nou, dan zou ik zorgen voor vrede op aarde. Dan zou ik de oorlog afschaffen, want dat vind ik verschrikkelijk. Ja. De honger, de armoede en de oorlog, ja, dat... Uh... Dan uh, zou ik denk ik wel uh, profvoetballer worden bij Feyenoord of zo. <laughs> die, kunnen ja. al, die kunnen altijd wel goede spelers gebruiken, toch? Ja, dan wordt het gelijk 10-0. Mm, uh, uh, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dus kunt u het een beetje? Nee, daarom. <laughs> maar dan wel, als u nu komt. Ja, precies. Ik denk dat wij, uh, spreek even ons allebei, we zijn niet bang uitgevallen. Yeah. We gaan er gewoon op af en lukt de truc niet. Nou ja, de volgende keer beter, Ja. Dus falen hoort erbij. Falen hoort er gewoon dat bij. Het hoeft helemaal dan niet falen. per se aan de kant te zijn. Helemaal, wel nee. Ja, ik zou niet kunnen falen. En dan ben ik geen mens meer. Ja, oh, dat is een goede. <laughs> ja, dat is waar. Ja, het is een hypothetisch uh, iets. Ja, maar dan ben ik geen mens meer. Ja, nee. dat kan niet. Falen kan doen we allemaal. Het hoort eruit helemaal bij natuurlijk eigenlijk. Ja, ja. ja gewoon vallen en opstaan. Ja. Het maar is live. falen is nooit een probleem, toch? Nou, kan voor veel mensen misschien een, een hindernis vormen om iets ja. te gaan doen. Okay. Ja. Het is alleen maar helderheid. Ja. Ja, ja dat duidelijkheid. En levenslessen, zei al iemand. Heel he? erg veel levenslessen, ja. Zonder falen kan je eigenlijk niks... Uh... Nee. Ja. En daar leer je van. Ja, ja, precies. Ja. Als je niet kan falen, kan je niet leren. Nee. Ja, daar zit Want, in. iemand die zijn geschiedenis niet kent, kent ook zijn toekomst niet. Precies. Geen kinderen meer in armoede. Iedereen integraal uh, lid van de samenleving, met alle mogelijkheden. En dat vraagt visie, denk ik, en een goed ja. stukje beleid. Nee, ik zou wel kijken of ik uh, de wereld wat beter kon maken. Met uh, milieu, of uh, tenminste dat mensen eens wat beter met elkaar omgingen. Van uh, waar willen we heen met elkaar, hoe gaan we dat doen? En het ontbreekt aan visie, denk ik, hoor ik zo. Uh, wel een totaalvisie, ja. ja over de horizon kijken? Over de horizon kijken, ja. De wereld tot elkaar brengen? Ja, zeker, zoiets. Want maar daar schort het nogal eens een beetje aan tegenwoordig. Heeft u alvast een voorzetje? Een voorbeeldje? Nou, zij ik mekaar is met ze, ze, tevreden met, met wat je hebt en zij ik mekaar is niet zo af. Als ik iets zeg of als een ander iets zegt, dan gelijk bovenop, Ik uh, ben het er niet mee eens of uh, doe dat nou eens wat, op een wat rustige manier. Dat is echt Nederlands, hè? Ja. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar uh, energie. We hebben de woningproblematiek, we hebben de armoede. We hebben het uitgangspunt uh, niet vanuit vertrouwen, maar vanuit wantrouwen. Even nadenken voordat je zomaar weer wat eruit laat vallen. Nou, dat, als ik niet kon falen, zou ik daar uh, graag... Uh, de leidingen nemen. Goed ja. uh, Dan zou ik uh, van de week zat ik te denken van goh eigenlijk wel heftig als je gewoon je of super gaaf als je nou gewoon je vliegt zou kunnen halen. Ja. Daar dacht ik. Al. Ja. Lijkt me zo kicken om te kunnen vliegen. Om te kunnen vliegen zelf. Ja zelf. Ja. Ja en dan heb ik niet over een Boeing of een nee, nee gewoon een klein petit vliegtuig. ja zo'n zo klein klein Ja. dat je denkt nou weet die take over. Ga gaan ja ja. ja. ja. Uh, ik heb het een beetje moeilijk om het begrijpen van niet falen. Ja, dat, dat is de hypothetische vraag. Ja. U zou niet kunnen falen, wat zou je dan doen? Dus als het, als het altijd zou, uh, zou lukken, nou, uh, ik zou uh, iets concreets gaan doen voor het klimaat. Maar dat probeer ik op mijn niveau al te doen, uh, netjes te sorteren. Uh, glas apart, plastic Plaste. apart, ja. Ja. ja, ik neem het openbaar vervoer, mijn auto is, uh, is weg en uh, ja, ik probeer te letten op de consumptie van water, want ik denk aan mensen die bijvoorbeeld ja, tientallen kilometers moeten lopen om water te halen, in Afrika ja, ja, bijvoorbeeld, ja, ja, dat dus zie je ja, ja. soms op tv, ja. en bij, bij ons komt het gewoon zo uit de kraan. Ja. Je wat is falen? Blijf je zelf klaar? En, en dat je niet alles kan, is toch ook geen probleem? Precies, denk ik ook. Ik hoef toch niet alles te weten, alles te kunnen. Ik mag toch gewoon mijn fouten maken en, uh, en mezelf zijn? Ja, mee eens. Niet meer en niet minder. Dus. Ja, de, de vraag is een beetje een prelude voor de kerstmis ook weer, hè? De kerstgedachte, zoiets. Ja. Niet over nee. nagedacht, maar... Bij nee, nee. Waarom nee. moet er een kerstgedachte zijn? Ja. Ja. Dan is het iedere dag kerst. Ja, zou iedere dag kerst moeten zijn. Eeuwige kerst, dat liedje van vroeger. Ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. to you. Door de mooie filmmuziek van uh... Henry Mancini. The Pink Panther. Goh, dat is lang geleden dat ik dat nummer gehoord. En Coke Robin. En The Promise You Made. Trouwens, het begint aardig druk te worden in Teneuze vanwege de vandaag natuurlijk. Het is al een paar dagen aan de gang. Vandaag is de mooie afsluiting een prachtig weer voor. De terrassen zullen wel weer helemaal volstromen in Terneuzen. Dus ja, ga daar maar eens kijken. Ik ga straks natuurlijk na het einde van de show... ook me baden in de drukte zo langs de haven. Een jaarlijks terugkerend verhaal. En uh, iedere keer toch wel weer leuk. Het is wel traditioneel. Maar toch ook wel weer een vaste waarde hier in zuid vlaanderen Lijkt me hartstikke leuk om daar weer vandaag ook rond te wandelen. Dus misschien ontmoeten we elkaar daar. Maria Carey... Aan de slag geslag hier met uh, Troy Lawrence samen in I'll Be There. Luister mee naar dit prachtige nummer van Michael Jackson. That's Faye L. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey, dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dare. Come sit down next to me, Sue. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was. Shoulder and I wonder if that's just how you, how you are. I whisper to the waiter, a glass of summit strong. Since I'm about to find the day, I've been feeling all along. I said De nieuwe single voor Mark Ronson en Rave samen in Suzanne en Mariah Carey en uh, Troy Lawrence in I'll Be There, wat een prachtig nummer. Trouwens, we hadden het net over de Havendagen. Uh, wil je uh, meer informatie over wat er vandaag nog allemaal te beleven valt? Daar ga dan naar havendagenterneuzen.nl. havendagenterneuzen.nl. Daar vind je het hele programma nog van vandaag. Dus uh, leuk, gewoon gezellig en het weer is fantastisch voor zoiets. the evening all over this land I sing out angels I sing out a warning yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters sing all over this land, if yes, I am around justice, it, it's the bell of freedom, it, it's the song about the love between my brothers and my sisters.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 Waar het zich nooit in stad begeven hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien hij het vroeger, zei dat zwaar wilde wijven leven? Die worden stuver met naar boven gaan voor de vrijerij. Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven, nu te steden, leven daar in zonde en die gaan nooit naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden je ja, de het huvel in de steden, net daar flink waar overwerk.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 Gus, kom naar huis, want de koeien zijn op spring. De varkens met hun vreten en het hooimut van het land. Gus, kom naar huis, want daar gebeurt een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Gus, wat is er aan de hand? Gus Uttenweid kreeg de smaak nu goed te bakken. En kocht geen grote trekker, maar een snel Amerikaan. Schuurt scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp heeft schande over Utenwijk en zijn manieren. En pastoor je naar die Utenwijk, die komt vast in de hel. Maar Goes vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenen. aan het wilde wijven spel kom naar huis, want de koeien staan op spring. Ach, wat een geweldig lied van Alexander Curly. Ik moet er altijd nog om lachen hoor. Geweldig. Een purser. Je weet wel, iemand die in een vliegtuig de mensen bedient, die opeens begon te zingen en best wel een paar mooie hits had. Je hoorde Guus dus uit 1975 en Trini Lopez ervoor met If I Had a Hammer. Aan het einde van deze aflevering van uh, de show. Dankjewel voor je gezelschap. Uh, volgende week ben ik weer bij Leven en Welzijn. Vanaf 10 uur ga ik weer lekker plaatjes voor je draaien en een paar leuke onderwerpen voor je uitzoeken. Dus, wees er dan ook weer bij. Tot besluit van deze aflevering van de Zondagmorgen van ZVL, Wes en Alane. Ik wens je nog een hele mooie zondag.